Wij beginnen de les 39 van Prietz Hayim, pagina 21, de regel 31. We zullen hier het a shellaljod navschin veruchin vanismatin. ...shehem ikar kwa natalot aulamoot. Tweeënderda gebetvila teinum. Kidei lasot man punt. Weet jij het Wat levert dit is noedach nieuw? Dit is nodig nu om uit te leggen het aspect zoals, zoals boven gezegd werd van het opstegen van navshin, ja meervoud van nefesh in het aramees, of nefashot in het Hebreeus, roegin van roeg en Nesmatin, dus van alle zielen van drie werelden. It's, uh, asia, Itsera en Briya naar het Sham, dat is de hoofdzak, de kern van de intentie van het doen opstegen van de werelden in ons gebed, in onze gebeden. 32. Kedela, Sotman om man te maken. Het is, een, het is een kromme, kromme Nederlandse zin, maar ik vertaal het gewoon woord voor woord. Dus om man te maken, moeten wij, doen wij dat in ons gebed, gebed doen wij dat opstegen, nefes, roeg, shama en in het meervoud, zie je? zo zal we karba min hagdamot hanal. Nier e kigam hitsoni taulamot. Lalot Lemala driendertig laalut lemaalam hak Lalut Bepnimim, bepnimit, haulamot. Shehem nafsin, we ruchin, we Kaniskar, 34, banusa hakdama harishona. 32, nadepent. punt. Ochmo, haniskar, net zoals het genoemd werd, in de uitleg van, uh, uit de hagdamot uit de inledingen, zoals boven gezegd werd. Nier eh, blijkt dus, Kigam Gitso niet dat ook het uitwendige van de werelden, kunnen, kan men op, doen stegen naar boven, naar hun, vanaf hun plaats. Door het samenvoegen aan het inwendige van de wereld. Ze hem nafsin die Dat die zijn nafsin, ruching en nishmatin, dus van nefesh roch, shama. Kan is karbanusahak zoals het genoemd werd in de versie van uh, de eerste uh, inleiding, zoals so, so boven gezegd met andere woorden 34. Na de punt. Wehine shamati memorize chronali bracha. Inyanze paimim rabot. Elas yes bagem dwarim 35 hafachim. Weinig zoheer Tirut Sam, utschuwatam. Kijk naar uw rav. Chaim Vital, zijn bekentenis. Let op wat hij ons nu zegt. Weinig nee, zie hier. Shamaati, memorize, chronalifera. Ha, ik heb gehoord van mijn. Van mijn meester. Van gezegen en nagedachtenis, dus van Ari zelf. Deze kwestie. Me viel, meerdere malen, zie je? Pamim Rabot, Pamim Rabot. Meerdere malen heb ik dat gehoord, let op. Helaas, je is bij hem waarin hij maar zijn in hen tegen, tegen strijdigheden ten opzichte van, dus in zijn visie, in de visie van van Gaim Vital zijn er veel tegenstrijdigheden in wat uh, Ari aan hem heeft gezegd. Wij niet, let op wat hij zegt ons, wij niet zo het hier ik herinner mij niet, hun uitleg en de antwo antwoorden op hen, op die stukken waar, waar dus Ari over gesproken had, over deze, kwestie, deze kwesties, waar wij het nu hier hebben. Zie je dat, hoe geweldig dat hij zelf bekend maakt ons dat hij uh, niet weet. Er zijn verschillende dingen die hij dus kan niet kan rijmen met elkaar. Geweldig hoe, dat, hoe hij dat zegt. Waarom? Wat een hogere, zoals Ari, wel daar wel eenheid ziet en komt tot eenheid. En lagere, voor een lagere zijn dat. Uh, naast elkaar gelegen uitspraken die eigenlijk elkaar tegenspreken. Bijzonder kunnen we veel leren van wat hij gezegd heeft. De, duidelijk. Voor, voor zijn leraar is het wel een samenhangend eenheidsvorming, vormen, vormend geheel. Terwijl voor hem is het wel dingen die tegen tegen. Tegensprekelijk zijn. 36. Wehinein. Batfilat roshashana katu. Ki bij meia hol shelahar ha kurban. Eina olamot hi olin klad. Alidea zivug shaanu osim. 36. Gewoon horen wat hij zegt. Ook jij als je dingen hoort wat je niet kan thuisbrengen, hoe kan je dat thuisbrengen? Uh, uh, je weet nog niet van die gebeden, hoe die, die in elkaar zien. Natuurlijk is het is eerst het aan te nemen, stap voor stap komt het wel alles op zijn plaats, op zijn pootjes terecht. We innen hier, in het gebed van de Rosh Hashanah van het nieuwjaar, is het is geschreven, Katu is geschreven, die bij whole, dat door de weeks, dat bij Meyachol, Shalachara dat in de dagen, profane dagen dus door de weeks, die, dat die dus in de dagen die na de churban na die Shalahara churban let op, wat ik wil zeggen is het volgende, dat door de weeks, dus wanneer we een gebed uitspreken, door de weeks, en dat is, hij bedoelt na de churban na de vernietiging van de tempel hoe dat werkt, nu, na de vernietiging van de tempel de uitwendige, het uitwendige van de werelden, helemaal niet opstijgt door de zivouk die wij maken. Dus die wij veroorzaken, zivouk hier, door het gebed, de, het uitwendige van de werelden, absoluut niet opstijgt. Duidelijk, dat was wel het geval in de tijd toen de tempel wel stond. Maar na het, na het breken van de tempel, na het ver, de vernietiging van de tempel, is, was het niet meer, het, is niet, het, het gaat niet meer. 37, na de, punt, na de eerste punt. We zeggen hoe ze ku en dat is wat geschreven staat. Zie hier, Arelim dat, dat is zo genoemd werd, een zekere groep, wat dit heet, Arelim zij die schreeuwen, zij die in gebed staan, zaak, hoe goed ze zei, uh, schreeuwen erbuiten, punt, Zeifende dertehna de latsde punkt. Litsono marmibip mi pnei shani sharim. Bachutz ve ilehem yacholot. De volgende pagina de eerste regel. La lot Adamol khud. Mi nasiyali et sira. 37, de vorige pagina, de pagina, pagina 12, na de laatste punt. Ritsunol, maar dat wil zeggen, Mipneesh en Isharim, omdat zij bleven er buiten. Buiten, dus niet binnen, niet in het innerlijke. Wij in Lahem en zij hebben geen vermogen, de volgende pagina 13, de eerste regel, om. Op te stegen tot de malchut asiya fan tot van de malchut van de asiya naar de yetzira en naar de briya en tot de atzilut een na de punt avala pnimit shelne navshin veruchin vechule olin levat. Let op. Maar het inwendige van de nafsin, roegin en, enzovoort, oftewel een uh, nafsin, het inwendige van dus van de wereld en bia, die wel alleen zij stegen op de regel 2. Mipnei vetam adawar. Twee, twee nadepunt. Vetam adawar, mipnei koch, nafshoteyn. Viruheyneu weinishlo teynu. Shen misam. Aber ihm min apnimiu mit nemit. We taam adavar ender den erfand is, omdat de kracht van unser neffesh, neffesh, nafsheyn, nafshoteyn von unser neffesh, neffesh, die daaruit zijn. Abayim die komen, komenden zijn van het inwendige, omdat zij komen van het inwendige. De regel drie. Dus zie dat, onze ziel kan wel daar, daarboven komen, dus ons inwendige, omdat het inwendige gedeelte is. De ziel is een inwendige gedeelte van de schepping. Maar de wilden niet. De wilden zijn uitwendige gedeelte, Maar je kent Hamlachim, Shem, Minachit Minachitzonot. Minachit Sonot. Ve lachen je la lot pnimiyut anafsin verruhin. Vier we nischmaat in dat hoe de mens is begiftigd, dat de mens kan wel zijn nefesh, ruoch neshama. Doen opsteken tot dat salut. Terwijl de werelden niet, terwijl de, hoe zeggen dat, de Hamlachim, de engelen niet, want de engelen die blijven in de wereld in Bia, in verschillende lagen van de Bia. Er zijn engelen die dan zitten, die de kracht hebben van de wereld Asiya, die heet dan Ofanim, Ofanaim, Ofanaim. Ja, er zijn engelen die, die komen vanuit de kracht van de wereld uh, Yetzirah, en dat zijn Amlachim, het algemene woord Amlachim, en er zijn engelen die horen bij de krachten van de wereld Bria, Serafim, S Serafim, die ook dus, die, die alle verbrandende in vuur opgaande engelen. Maar allemaal zijn zij uitwend, het uitwende, horen zij bij het uitwendige gedeelte van de wereld. Drie, maar ze in in tegenstelling tot de, tot de engelen, dat, die, dat zij, die engelen, zijn uit het uitwendige gedeelte, we en daarom is er wel kracht in het filatino, en daarom is er wel kracht in onze gebeden, in ons gebed zijn er wel krachten om op te doen stegen, het inwendige gedeelte te doen opstegen. Dus van nafsin, ruchin van jesmaatin. Vier. Afielbim, ja, goed. zelfs let op zelfs in de dagen van de gol, oftewel in de uh, door de weers, hitsoni, maar niet te doen, maar we kunnen niet doen, opstegen, het uitwendige van de werelden. Duidelijk, anders een beetje zou ons lijken wel vreemd, dat want eerst uitwendige kan je brengen, en daarna, zoals we dat geleerd, en daarna inwendige, maar nee, hier is het anders, omdat inwendig gedeelte kan wel komen tot het inwendige, maar het uitwendige kan niet op opstegen, die hebben de, de kracht niet, zo zien we ook dat, wat, hoe geweldig diep zijn de kelim van de zielen van de mens, dat die kunnen wel opstegen naar hogere werelden en naar het inwendige gedeelte. Terwijl de engelen kunnen dat niet. 4 na de punt. Ab Nam Bayomtof Ushabah Verosha Sha Na Bayomakipur Sebahem. 5 Olin imashkina Basot Man op. Dus door de wijk kan dat niet. De, dat uitwendige van de werelden kunnen, kunnen we niet doen opstegen in onze gebeden. Kunnen we het niet meenemen. Amnaam, let op, Amnaam echter, bij Vier naar de punt. Be zie je, bet Jud dubbele apostrof, tet. Is, bij be, betekent in. Tijdens, in. En dan Jut. Dubbel apostrof T is the, is een um, afkorting van Tov van um, feestdag. En op Shabbat, en op Shabbat, Tov op een feestdag, en op een Shabbat. We Rosh Hashanah, en Rosh Hashanah zie je, en we Rosh Hashanah, resh, dubbel apostrof he is Rosh Hashanah. En de volgende is, we en, betekent, Yom Kippur and Yom Kippur Yud Vav the double apostrophe Kav is is according Yom Kippur. We Yot and so forth and dergelijke. five, Olin, in Ima Shkina, stay hen well op, medishkina, stay hen op, als man. five, na de eerste punt. Wam nam. Bij Rosh Eén Een olin. Rak bij jom hachini. Let op. Echter. Er is wel toch een verschil. Maar op de Rosh Hashanah. We hebben toch geleerd dat op Rosh Hashanah ook niet Wat betekent. Hij zei ons eerst in het begin. Uh, dat in het gebed, alleen nog in, op de vorige pagina, de 36, dat in het gebed van Rosh Hashanah, uh, in door de weeks, als het door de weeks plaatsvindt, Rosh Hashanah, dan steken het uitwendige gedeelte absoluut niet omhoog. Ja, daarom zegt hij hier, en waarom zegt hij dan in de, vier, in de regel 4 hier, op deze 13 pagina 13, dat het wel Rosh Hashanah op Rosh Hashanah doet, steekt het wel op. En dat zegt hij, dan geeft hij ons een toevoeging. Maar zegt hij, echter op Rosh Hashanah uh, stegen de wereld, de, het uitwendige gedeelte van de wereld, op alleen maar op de tweede dag. Er zijn twee dagen, twee feestdagen. Roshah, Prosha Shanaya, beide, de eerste en de tweede. Dus op de tweede dag gesteegt het wel ook het uitwendige gedeelte van de werelden ook op. Vijf na de laatste punt. Waar viel en ela zes Im hapnimit mit kan sham weyen sham. Waar vielo gam ze, en ook dat steeg niet op, let op, anders dan, oh, kan je zeggen beter zo. En ook dat steeg alleen op, alleen maar door de samenvoeging met het inwendige, zoals het daar genoemd werd. Ayayen sham, lees daar. 7. גם בפאה מחירת. שמעתי כי בכול אין עול אין רגב כי נות אפנימית נהנפים ורוחים. ויני שמעתי לוודן. כי הולין acht ומשקינה בסות מן. אבל בשבת Ole, afilo filo, zo, niet, al, Let op. Het doet er niet toe als je, dat niet, als je het niet, niet begrijpt. Kijk, ook voor Rabbi Chaim Vital, hij was de enige die aan wie Ari had toevertrouwd. De Kabbalah, en ook, ook, hij zegt, ik, ik heb vele malen gehoord, herinner je nog wat hij zei. Ik heb vele malen gehoord van deze uitleg van uh, Ari, en toch weet ik niet. Ja, omdat de ene in mijn visie, zoals ik het opne opgenomen had in mezelf, zie ik uh, tegenstrijdigheden. Dus het is niet zomaar, je moet het wel meedoen. Want dat is ook de hele bedoeling, is, om mee te doen. En door toe te geven, door uh, ontvankelijk jezelf te maken, hoop ik dat ook jij deelachtig zal worden aan deze. Um, steeds opklimmende eenheid van krachten binnen jezelf. Waardoor in plaats van de schijnbare tegenst tegenstellingen komt de eenheid op elk niveau. Zeven gambavamagherd. Ook een andere keer hoorde ik van mijn raaf, dus van Ari. één bachol in dat vind ik op dat in door de wijks, door de weks stegen op, Alleen maar het inwendige gedeelte van het, De ruchin en nishmatin. Dus van de zielen, van de drie soorten zielen, Drie niveaus van de zielen, stegen op. Ki olin ima man, Want zij stegen op, Want zij stegen met de schina op, als man. acht Awai. Bij Shabbat. Let op. Maar op de Shabbat. Oleh. A moet niet. Olamot. Steigt zelfs het uitwendige van de werelden omhoog. En dat is geweldig wat, wat hij zegt ons. Op Shabbat voel je het uitwendige van de werelden. Dat is. Uh, wat. Uh, van onder de tabor bij ons het, het, bestaat ook het inwendige en uitwendige maar dan ook het uitwendige steekt omhoog waarbij alle lichten zitten boven de boven 9 het. shamati mimori van van braha ze alashon да כי ב'חול טפילותינו אין לנו מארין כי מילאולמות ביא דריחל תינ ימ גצילות ריחלות שם Ella ב'פחינה תנא פאש ניפאשוד בורוחוד ונאשמוד שebaולמוד Ella גמ עולין ימ א'פחינה אלה עבאל קלולד אולא מוד, הינה מולין עד ביאת אמשיאב, ביערה ביעהירא כי אז יתלו אולא מוד אצמנ, אבל אתה לו יש ת valef קלולד, ליחלול ליחל ליחל לחל, äh, אלה ביעחנад. Hanefash, Hanechamot, wil wat in, goed. Let op. Dus daarom geeft hij ons diverse uitspraken, diverse dingen die hij gehoord had van Ari, en dat, zie je dat het soms, de ene uh, reint niet met de ander. Let op, en nog een variant geeft hij. Opa, het en een andere keer, Shammati, Memorize, Granali Vracha, hoorde ik van mijn, van mijn leraar, Heer, mijn leraar, van het gezegende nagedachtenis van de Ari. En dat is, dat zijn zijn woorden. Daar weet, je begooit veel Atheno, dat in al onze gebeden, een anomarin in bia, doen wij de werelden bia, opstegen, alleen maar. Uh, met de absolute om daar hen samen te voegen. En dat doen wij alleen maar, let op, dat doen wij alleen maar in het aspect van nefashot, ruchot en ne shamot die in de wereld zijn. Ja, dat is nefashot, ruchot en ne shamot, dat is in het Hebreeuws. In het Aramees is het precies hetzelfde: Nafshin, ruchot. En nischmatien. Elohem Olin ima shkina. Deze steken op samen met de schina. Ja de schina is ze Elf. Let op. Aval kvalut aulamot mar et total van de werelden. Eina molien atbijat a op zal Word niet, steeg niet op tot de komst van de Mashiach, B'Mahir B'Amenu. Elf na de tweede, uh, uh, het laatste woord of het la, de laatste afkorting voor de tweede comma is een afkorting B'B'. Zie dubbele uh, dubbele aanhalingstekens e en dan nog een beter. Bim Hera uh, Meno. Snel in onze dagen. Zo zegt men dat. Over Mashiach, Bim je Dat mag de komst van de Mashiach zo spoedig mogelijk. Ook dat zegt men dat als gebed. Kie azi ta la motatsman, dat dan, let op, wanneer de Mashiach komt, dan zullen de werelden uit zichzelf opstijgen. Awa la ta, let op, maar nu, lawyers lo, liggen lot. Uh, uh, uh, maar nu valt het niet, hen, we, we kunnen hen niet uh, doen. Uh, samenvoegen om, we kunnen hen uh, we kunnen hen alleen samenvoegen, om te doen opstegen. alleen maar, let op in het aspect van de neshamot met de malchut. dus wat zegt hij dan, wat is het verschil alleen de neshama, dus alleen het hoogste de derde, het derde de hoogste, de hoogste gedeelte van de ziel Neshama, Nisham, dat kunnen we wel doen, opsteken met de goed Zo so, leren we hier uh, dat interessante verschijnsel, de manier waarop hij dat opbouwt, dat hij nu en dan uh, toegeeft, dat hij weet niet precies wat uh, wat te zeggen uh, over diverse uitspraken van zijn goddelijke leraar, van Ari. En, en hij had het opgeschreven. En natuurlijk dat Ari wist wel dat uh, Rabbi Haim niet alles zou zelf kunnen bevatten. Van wat hij had opgeschreven. Maar hij wist wel dat hij zou trouw. Dat Gaim Vital zou trouw opschrijven wat Ari had gezegd. Op Opdat uh, ook. Um, Rabbi Gaim Vital later in zijn leeftijd toen hij al. Uh, in leeftijd al. Tot rijp, rijpen heeft het gekomen was. Hij kon natuurlijk veel meer begrijpen, veel meer bevatten. Maar hij had het niet veranderd zijn schrijven wat hij had geschreven uh, na de dood, dood van Ari. Precies hetzelfde hebben we ook met, uh, zoiets hebben we ook met Moshe. Moshe had alleen maar opgeschreven wat Hashem heeft hem gezegd. Ja, de Torah, de Torah die Moshe heeft ontvangen, Moshe heeft het uh, opgeschreven zoals, Moshe, zoals Hashem, Hashem hem had, had gezegd. Als één woord, zo gewoon, uh, let, uh, zonder scheidingen te maken in woorden, in hoofdstukken, alleen maar als één uh, lange woord, de hele Torah. 300 bijna 300.000 tekens, 300.000 uh, letters, allemaal allemaal als één woord. Zo had hij dit opgeschreven. Trouw bleef aan Hashem, en daarna werd het wel uh, als het ware onzeverd en Zoals so, een Midrash vertelt ons, uit elkaar, die letters zelf, kwamen uit elkaar te staan en vormden zich de letters, de zinnen enzovoort. Hoofdstukken.